Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Hangers en tegenstanders van Erdogan lopen ontspannen door elkaar heen. De Haagse politie is aanwezig, maar hoeft niet in actie te komen. Ook in Amsterdam en Deventer kunnen Nederlandse Turken tot en met morgenavond stemmen. De verdachte die vastzit voor de terreuraanslag in Stockholm... is in beeld geweest bij de Zweedse Binnenlandse Veiligheidsdienst. De chef van die dienst heeft op een persconferentie bekendgemaakt... dat het een man van 39 uit Oezbekistan is die in Zweden woont. De chef zei niet wat de reden was dat de verdachte in het verleden in beeld was... Wel zei hij dat de dienst niet heeft vastgesteld dat de man banden met extremisten had. De Oesbeek wordt ervan verdacht dat hij gisteren met een gestolen vrachtwagen inreed op winkelend publiek. Zeker vier mensen kwamen om het leven en vijftien mensen raakten gewond. In Belgrado wordt voor de zesde dag op rij gedemonstreerd tegen de verkiezing van premier Vucic tot president. Er zijn 10.000 tot 20.000 mensen op de been. Ze vrezen dat Vucic te veel macht krijgt. Sinds afgelopen maandag is er elke avond gedemonstreerd in de Servische hoofdstad. Het lijkt erop dat er vandaag meer mensen uit de rest van het land naar Belgrado zijn gekomen. Ze vinden dat Vucic steeds autoritairder wordt. Hij was in de jaren negentig al minister onder president Milosevic en heeft sterke banden met Rusland. Een verdwaalde luipaard heeft in India twee mensen verwond. Het dier was in de stad Ghaziabat terechtgekomen en sprong bovenop een man die bezig was zijn fiets weg te zetten. De man raakte gewond aan armen en borst, maar kon ontsnappen. Daarna besprong de luipaard een jongen van 14 die aan zijn hoofd en rug gewond raakte. Omstanders verjoegen het dier met stokken. De luipaard vluchtte een huis in en verstopte zich naar verluid onder een bed. Uiteindelijk wist de Indiaanse politie het dier te verdoven en naar een bos te brengen. Het weer vanuit het zuidwesten steeds meer zon. Het is 11 tot 15 graden. Vannacht helder en koud met minima iets boven het vriespunt. Morgen is het zonnig en wordt het warm 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Muiden en Knoopend meer 2 kilometer... A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkenveen en Knoop het Holendrecht een kwartier verdraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A9. De A9 Diemen richting Alkmaar is dit weekend dicht tussen Knoop het Holendrecht en Knoop het Raasdorp. Staat daardoor ook stil op de N200 Amsterdam richting halfweg voor halfweg 2 kilometer. De N201 Hilversum richting Uithoren. Tussen de aansluiting met de A2 en Meidrecht 10 minuten verdraging. N232 Amstelveen richting Haarlem tussen Schiphol en Hoofddorp een kwartier verdraging.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 1984 alweer. Dat was Snickershow Show en The Riddle. Ja, Albert-Jan Vos. Hij zit uh, in Spanje. Hij dacht, uh, ja, daar heb je lekker weer. En uh, in Zalvoet zal het helemaal niks worden. Waar het niet dat we nou een mooi weekend hebben, Hans? dat bedoel ik. En jij lekker op zijn plekje ja. zit. Heerlijk, ja. dankjewel daarvoor. Ja. Graag gedaan. Wat gaan we in het uh, derde uur nou, allemaal ik, doen? Ik heb een... Uh, over wat we gaan doen. Ik, ja. heb nog, uh, ik heb nog wat nieuwtjes. En ik heb dan... Uh, kwart over vier hebben we iets over uh, Max Verstappen... en de race die we gaan rijden, gaan rijden morgen. En dan heb ik het dier van de week om half vijf. En om kwart voor vijf een heel mooi gedicht. Oké, okay, ik ben helemaal benieuwd. Ja, ik ook. Ja, volgens mij moeten we vroeg opstaan, hè? Ja, ja, dat, is, ja, dat is, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, dat hebben we ook wel nodig als je wil kijken morgen. Ja, morgen om acht uur, hè, de race. Ja, ja. Dus ja, zeven uur voorbeschouwing. Ik moet er weer uh, vroeg een bit uit morgen. Ik zou zeggen kwart over zeven. En houden we het daar Hier is de nieuwsgier van Kevin James. En die heet Nervous.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 we had an expiration date, so I won't say I love you, it's too late. Ooh. Oh. No. Steeds van, hè, hij is afgelopen. Nee. Hey. Dat zeg ik een gevaarlijk ja, plaatje, hè? Ja, hij gaat nog wel even door, hoor. Deze Kevin James en Nervous. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan gaan we hem draaien, hè? Vorige week ook gedraaid, maar toen zei ik: het goede doel is gewoon René Vroger. Een eigen huis. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is.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 Maak een simpelweg gelukkig was. Ik kan niet zeggen dat ik iets kort kom. Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is. Vandaag gooi ik mijn 30 video recorder. Van uw ervaren zet dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven.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 Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken De zon die doorbleek, een vest kopje thee Een eigen huis, een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt die van me houdt komt. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was Nou zit jij, Hans, bij de Beatspopzingers. Hebben jullie deze plaat wel eens gedaan, of niet? Nee, nee, dat doen wij niet. Nee, nee. nee? nee. Nou, maar ik moet ik zeggen, dit jaar hebben we dan weer het Korendag in oktober. En uh, we hebben elk jaar hebben we een motto. En dit jaar is het motto Nederland. Dus je weet het niet. Nederlands, nou ja, ja. het, het ja. goede doel... ...te samen met de René Vroger en Een Eigen Huis, een plek onder de zon. M Race Radio. Ja, start die, die motorie, want morgen gaat dat gebeuren. Ja. De grote prijs Formule 1 van uh, China. Maar die kwalie van uh, Max was niet al te best als... Nee, nee, die was zeker niet best. Maar uh, ik zou even vertellen, even was er ook sprake van... dat het vandaag zou gebeuren. Dat ze vandaag de, de race zouden doen in verband met de, met de weersomstandigheden. Maar dat was volgens de, uh, de IVA. was dat eigenlijk niet nodig. Niet en ze konden het eigenlijk niet meer organiseren om het te verzetten. Want ze wilden het eigenlijk verzetten naar vandaag toe. Want het weer was heel slecht. Zou slecht worden. En uh, wat, wat was er? Ze hebben, uh, uh, vanmorgen hebben ze een, een kwalificatierace een kwalificatie gedaan om zes uur, Nederlandse tijd. Dat was de derde training, die stond op het programma. En om negen uur volgde de kwalificatie. Morgen, waar we het over hadden, is er dan om acht uur... begint de race in Shanghai. Maar die kwalificatie voor Max Verstappen kwam niet zo uh, denderend uit, uit de verf. Nee, want uh, wat was er dan met zijn auto? Hij had hij, na zijn vijfde tijd uh, tijdens de derde vrije training... dat was natuurlijk een hele mooie tijd... Ging het er, in deze kwalificatie ging het volledig mis. Al in de Q1, dat is waarschijnlijk een bocht bedoelen ze daarmee... Bij de eerste run vernam Verstappen dat de motor kuren vertoonde. Hierdoor kon hij amper een snelle tijd neerzetten... waardoor het na de eerste sessie van de kwalificatie al einde oefening was. Ja, dat is Q1 dus. Ja, dus nee. De eerste sessie van de kwalificatie. Oh, zo bedoelen ze. Ja. Ja, ik ben niet zo op de hoogte daarvan. Dus uh, vandaar, dank je. De motor van zijn Red Bull 13 leverde bijna geen power meer... en Max zocht naar zijn, uh, moest naar zijn team terug en om een reset... En het is het lijkt wel een computer. Moet een ja, het, is een, het is ook bijna een computer zo'n ja. raceauto. Ja en hij moet nu vanaf plaat 19 de race beginnen. Dat is dus waarschijnlijk helemaal achterin. Maar zijn teambaas Christian Horner liet in ieder geval al weten. Dat dit een gelegenheid voor Max was om opnieuw zijn kunsten te vertonen. En misschien regent het een beetje en dan is Max op zijn best wel. Dat bedoel ik ja. ja. En dan is er als een vis in het water. En uh, ook dat <laughs> ja zwemmen. Gewoon ja, zwemmen toch? over de baan. Ja, en dan uh, ja, morgen dus uh, de race. Weet je hoe de anderen gekwalificeerd hebben? Nee, dat weet ik helaas niet, nee. Mm, oké. Okay. Nou ja, we kunnen het uiteraard nalezen op de diverse sites. Volgens mij staat de Hamilton op pole morgen. Ja, dat De eerste we, plek. De, volgens mij heb ik dat interesseerd. En dan gezien, Vettel, ja. tweede plek. Ja. Oh, jij weet het? De, nee, ik weet het niet allemaal ja, uh. in mijn hoofd. En uh, zijn, zijn teamgenootje Ricciardo op de zesde plek. Dat weet ik dan wel weer. Morgen om acht uur de race. We moeten vroeg ons bed uit. Nou, daar gaat het gedicht van de dag straks ook over. Ja. Walking on in every cloud, it's cloud nine You get your kicks, playing stupid tricks But I found another crush You got me now, game set a match Don't seem to be no catch I don't think she'll drive me to the wall Don't believe it, but this time I really mean it I hope it's clearly understood Heerlijk, hier is Zandvoort. een geniet van de mooie muziek bij ZFM. Waaronder deze van van Jamiroquai. Dat was Cloud9, de nieuwe single, Hans. Ja. Ja. Wat heb je voor ons in de aanbieding? Nou, ik heb, ik heb een hele leuke. Dat is de opening van de kinderkunstlijn. En dat, dat is toch echt wel iets speciaals voor Zandvoort, denk ik. De kinderkunstlijn wordt al meerdere jaren ondersteund... door de gemeente Zandvoort. Het Zandvoort Museum en Pluspunt de leerkrachten en leerlingen van alle basisscholen van Zandvoort... en het team Kunst op school. Gisteren, 7 april, werd om 11 uur... de Kinderkunstlijn feestelijk geopend in Theater De Krocht. Ieder jaar krijgen de kinderen van groep 8 van de Zandvoortse basisscholen... van Marianne Rebel, theorieles over kunst op school. Een onderwerpopdracht wordt meegegeven als een soort huiswerk. De kinderen gaan daarna gericht aan het werk met onderzoek voor hun onderwerp om vervolgens onder leiding van de kunstteam... op de bovenzaal van het Zandvoort Museum te gaan schilderen. Het team Kunst op school wordt gevormd door beeldende kunstenaars... en initiatiefnemers Marianne Rebel en Hille Jansen... en een team van vrijwilligers. Nou, dat is toch een hele leuke. Dan hebben we 13 april nog een bijeenkomst Speelautomatenhal in Zandvoort. spelen vormen al eeuwenlang een vorm van vermaak. De wetenschap, met een kleine inleg een relatief hoog geldbedrag te winnen... biedt deelnemers aan kansspelen ontspanning en plezier. Met het organiseren van kansspelen is natuurlijk geen gewone economische activiteit. Naast plezier brengt deelnemen aan kansspelen ook risico met zich mee... zoals kansspelverslaving. Behalve in de wet op kansspelen... We hebben gemeenten ook de mogelijkheid om in een vordering... speelautomatenhal regels op te stellen... Deze verordening is in Zandvoort toe aan actualisatie. De gemeente wil daarom vragen de, graag de mening weten van de inwoners en de ondernemers uit Zandvoort. De gemeenteraad gaat op basis hiervan beslissen nemen en de vordering speelautomatenhallen aanpassen. U bent van harte welkom op donderdag 13 april bij het Raadhuis Weestraat nummer 2 in Zandvoort. En de vergadering is van half acht tot 10 uur s'avonds en de inloop is vanaf kwart over zeven. Meer informatie www.zandvoort.nl En dat was het Zandvoortse nieuws weer. Ook na te lezen bij CFM op de CFM-app die je gratis kan downloaden. Hier is Billy Joel.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 She can do, as she pleases. she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Mm -hmm. Ja, even speciaal voor de winnares van het 6e Open Sanfords kampioenschap aardappel schillen. 7,9 kilo voor uh, Saskia Lemons. She's always a woman to me. De single van uh, Billy Joel. Wilde jij wat zeggen? Hoeveel zakken patat zijn dan nou niet? Ja, totaal <laughs> doen. Hou zo'n beetje patat. <laughs> nou, de paas komt eraan. Het is wel handig uh, als je een kippie hebt die eieren legt. Maar deze kippie doet dat niet. Nee, die is dier van de week. En het is gewoon een gezellige, wat verlegen rode kater. Kippie heeft tijden als schuiladres een kiphok gehad. Vandaar zijn naam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 Vanwege de blaasteen hij, moet hij wel speciaal voer krijgen. Hij is op zoek naar een rustig huis waar hij de tijd krijgt om te wennen, eventueel met een leuke en lieve vriendin. Wie is op zoek naar deze leuke kater? Wilt u weten welke andere katten, dieren of honden, of kanijnen in het asiel zijn? Ga dan naar de website www.dierentehuiskennemaland.dierenbescherming.nl. Het asiel zelf is geopend van maandag tot en met zaterdag. Van 11 tot 4 uur s middags. En het telefoonnummer is 023 5713 888. En buiten kippie nog veel meer leuke dieren ja, in het ja, ja, ja. Maar, dierenthuis. Dus lop er een keertje langs, Keesomstraat Kees om nummer 5 in Zandvoort Nieuw-Noord. Zodra dadelijk om uh, kwart voor vijf gaan we hem doen. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar. Vroeg kapen. je bed uit, hè? Ja, ik vroeg ben er vroeg heel erg op... klaar, voor. Oh, vroeg je bed uit. En dat op zondagmorgen natuurlijk voor de uh, Grand Prix Formule 1. Dus even kijken of uh, Max een flinke inhaalslag uh, kan gaan maken daar in uh, China. Ja, het is nodig, nou, hè? Ja, het is zeker nodig. Vanaf de 19e plek start hij morgen. Dus werk aan de winkel voor onze Max. Hier is Katja en Toussaint. We De muzikale voorkeur van collega Hans Wassenaar. Als hij lekker mee gaat doen, dan vindt hij het een goede plaats. Ja. ja, toch? Ja, dat is een goede plaats. Als harsh, neem ik een ergens, ergens anders aan. Ja, nee, de wie, de wie, de wie. Ja, die, weet je wel ja. van uh, doe maar, uh, is die plaats. Ja. <laughs> Meekijken in de studio kan via www.zithm-live.nl. Kijk je 24 uur per dag mee, tolweg 10a.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 Hij was net toch aan het uh, roken Daar Nou, dan heb je weer een uh, rookplaat. Een uh, Shaggy. Ja, ja Shaggy. Ja, en Ed uh, uh, is, Ik rook niet eens. Nee, nee. Shaggy was dat. En uh, I Need Your Love. Lekkere zonnige muziek op de zonnige zaterdagmiddag. Nog twee platen en dan krijg je hem. Het gedicht van de dag vroeg op. Ja, maar eerst uh, onder deze single van Dua Lipa.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 Het is alweer een aantal maanden geleden dat dit een hit was voor Dua Lipa en Be The One. Ja, zo vlak voor het gedicht van de dag... gooi je hem nog even in de hoogste versnelling met Nielsen. Oh, dus geloof in jezelf. Juist wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog. Hoog, hoogste versnelling.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 Dus wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd Om op, hoog, hoog Steuversnelling Word wakker want het is jouw droom Je geeft hoop aan de mensen Je geeft hoop, hoop, hoop En daar gaat het om mm -hmm. Yeah, yeah Hey, hey, hey. hey jij daar, oké okay.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 het is kwart voor vijf, je de single van Nielsen en de hoogste versnelling. Daar komt hij aan, het mooie gedicht van de dag. Vandaag geheel in het teken van vroeg opstaan. Hier is vroeg op. Wat is het heerlijk om eens vroeg op te staan. De laatste zandkorrels uit mijn ogen wegvegen. Afgelopen nacht ondergaat een waarde Nee, metafoor voor iets aankomend... Prille dageraad, die al gloort ergens ver hier vandaan. In korte tijd biedt zij een brede scala aan kleuren, alvorens de zon haar eerste stralen tevoorschijn tovert. Het o zo prachtige blauwe morgenlicht begint meestal klein en plaatselijk, om zich vervolgens te verspreiden over land in volle stilte. Voel de warmte van gemengd rood en oranje tinten. Vormen van schaduw accentueren of kleuren de schoonheid. Van de ontwakende natuur mee. Refrein en rijmregels. Van badende vogels. Terwijl dauwdruppels kleven op de gladde glasstengels en bladeren. De ochtendlucht als ongelofelijke roze achtergrond... waar ik mooi uitzicht heb op geparkeerde plezierboten en zeilers. Boven rustige voorkabbelende water maken enige vleugels vloeiende lijnen en markeren in een opklarende hemel. Een nieuwe dag is geboren. Ja, dan moeten we vroeg op uh, morgen. Oh, Hans! Ja, dat wel. Kwart, ja. kwart over zeven. Kwart, uh, kwart over zeven. Ja, zo? Dat doen we ja, gewoon. Ja. Uh, kwart over zeven op zondagmorgen. Ja, dat gaan we maar doen. Oké, okay, daar gaan we voor. Kwart over zeven op zondagmorgen. Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: Ben je al wakker, pap? Kom je gezellig mee naar beneden?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 Is, maar hoe groot ze ook mag zijn, in mijn ogen blijft ze altijd klein. Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik de voorbeelden. Mijn stem die haar zachtjes wakker maakt Vandaag is je grote dag dicht van de dag. Morgen vroeg op. Ja, kwart over zeven. Hè? Ja, die ja. Tijd, uh, ja, die tijd staat. Dus dat vanwege natuurlijk uh, Max uh, Verstappen in China. Ja, helemaal gaan de uh, gaan beginnen dan uh, na de start. We gaan hem in de gaten houden. Laten we hopen dat het ook weer uh, gaat regenen daar. Want onze Max is als een vis in het water. Ja, dankjewel daarvoor. <laughs> We kunnen nog uh, twee platen gaan draaien. Tot aan het nieuws weer van 5 uur. We're race van Colonel Abrams. en Hij trapt er niet in. Nee. nee, nee, nee, nee, nee. Je had me door, hè? Je had me door. Even kijken. Hmm. En dat was uh, Colonel Abrams en uh, Trapped. Ja, het ziet er alweer bijna op. Heb jij trouwens, oh ja, dat bericht over Ruud Jansen morgenavond vanaf zes uur. Ja. De Matthias Passion. Ja. Nou, op eerst, krijgen, uh, CFM. eerst krijgen we om zes uur een inleiding. Ja. En om half zeven begint het tot, ik geloof om tien uur. Oké, okay, en dat uh, morgenavond dus uh, vanaf zes uur bij CFM. Dus heel uh, heel mooi. Dank je wel uh, voor je bijdrage vandaag. Graag gedaan. Ik vond het, vond het, heel leuk. het leuk om uh, weer ja. eens na drie jaar weer te. Uh, ja. ja, dat was net <laughs> leuk. keer. Het was waar we even wennen, ja, Maar het, het nou, is volgens mij was klaar. het al een hele tijd geleden. Hè, ja, dat we het ja, samen ja. gedaan hebben. Ja, dat was zo. weer. Ja. Maar ja, ik, ik, ik kan langzaam aan mijn bed hier neerzetten. Dus ja, en, uh, nee, dat is waar. Dat is waar. Je vrouw is er ook blij mee. Nu wel. Nu wel. Oké. Nee, wanneer gaan we jou weer horen? Mij hoor je donderdag weer. Donderdag weer met wat voor programma live. Muziekboulevard, wat ga je daarin doen? En dat gaan we doen, uh, nou, allereerst natuurlijk hele lekkere muziek draaien. En we krijgen de column en, en al zulke dingen. De vaste items krijgen we dan. Oké, okay, nou, tot uh, donderdag ja, dan. Ja, zeker. En ikzelf uh, ben er morgen weer met uh, Dolly. En heel Wordt mooi. weer een Dollyboel. En een hele goede avond. Oké, okay, hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. Ik zie geen Fred, dus volgens mij hebben we geen entertainment voor jullie uh, zo nee. dadelijk.